Zes uur. Het NOS-journaal. Die zet Goedenavond. Vermist meisje uit Rotterdam terecht. Nederlandse journalisten uren vast in Congo... en demonstratie tegen bezuinigingen in Den Bosch. Het weer. Vanavond stapelwolken en heldere periode. In het noorden van het land blijft er kans op een bui. Vannacht koelt het stevig af. In het oosten van het land duikt de temperatuur richting het vriespunt... en plaatselijk kan het glad worden...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 Het vierjarige meisje uit Rotterdam dat werd vermist is terecht. De politie gaf vanochtend een amber alert af nadat ze gisteravond door haar vader was meegenomen. Ze zou met haar moeder naar Antwerpen gaan, maar de vader zei dat hij het kind wilde meenemen. Omdat de moeder escalatie wilde voorkomen gaf ze het kind ook mee. De politie kwam de vader en het meisje op het spoor dankzij een tip van een echtpaar die de auto van de vader had zien rijden. Direct heeft vader de auto aan de kant gezet en de politie gebeld. Wij zijn daar naartoe gegaan en uh, op kruising hebben wij de auto. Met daarin de vader en uh, Rojana uh, staande gehouden, meneer aangehouden. En Rojana uh, is opgevangen door een uh, vrouwelijke collega. En uh, alles is overgebracht naar het politiebureau. De politie had het Amber Alert voor het eerst ook op de borden boven de snelwegen gezet. Dat kon omdat het kenteken van de auto van de vader bekend was. Grote demonstraties in Rusland vandaag. Tienduizenden mensen gingen de straat op... tegen de uitslag van de verkiezingen van afgelopen zondag. Kisia Hekster was in Moskou bij een van die demonstraties. Kisia, zijn er zoveel mensen op afgekomen als werd verwacht? Ja, er zijn zeker zoveel mensen gekomen als verwacht. Hoewel niemand precies natuurlijk wist hoeveel mensen erop zouden komen dagen. Ik denk dat je rustig kan stellen dat de demonstratie een groot, groot succes was. De schattingen lopen uit 1 van 30.000 tot zelfs 80.000 mensen. Dat laatste aantal mensen was er niet, denk ik. Het zal wel ergens in het midden hebben gelegen. Maar voor Russische begrippen is dat heel groot. En het was in ieder geval de grootste demonstratie van de afgelopen tien jaar. Uh, wat zegt dat, dat er zoveel mensen nu de straat op gaan? Wat mij opviel vandaag was dat er ongelooflijk veel mensen waren die voor het eerst kwamen demonstreren. Heel veel jonge mensen die maar bleven herhalen: "Nee, wij willen geen revolutie. Wij willen geen Russische lente, waarmee ze natuurlijk verwezen naar de Arabische lente. Wij willen gewoon onze verkiezingen terug." Ze hebben voor het eerst gestemd deze jongeren, hebben het gevoel dat ze hun stem, dat die gestolen is en daar zijn ze ongelooflijk boos over en ze zijn bereid dus ook om daar de straat voor, uh, voor op te gaan. En dat is bijzonder want in Rusland is de actie over het, algemeen, over het algemeen genomen heel erg laag. En nu? Hoe gaat dit nou verder? Dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Wat heel opvallend is, is dat op de Russische staatstelevisie in de belangrijkste journaals dat er aandacht besteed wordt aan het onderwerp. Want normaal op de televisie wordt dit soort demonstraties volkomen genegeerd. Nu was het zelfs de opening in twee van de belangrijkste journaals. En dat betekent dat ze bij het Kremlin ook wel doorhebben dat ze iets zullen moeten doen. Dat ze zullen moeten reageren. Toezeggingen zullen moeten gaan doen wellicht. En wat dat is, daar kunnen we alleen. Nu, nu nog maar naar gissen, maar er gaat iets gebeuren. Dat, er is nog niks gezegd over wanneer zij dan met een reactie met eh, Poetin of met Vyedev eh, met een reactie zal komen? Nee, ik weet ook niet of dat zo rechtstreeks gaat gebeuren. Misschien zal er een woordvoerder van de premier of van de president iets gaan zeggen. Maar het lijkt erop dat ze iets zullen moeten gaan doen. En wat dat dan is, dat, dat is alleen maar afwachten. Kizia Hekster in Moskou. In Congo is een Nederlandse journaliste urenlang vastgehouden door militairen. Het is Anneke Verbraken die werkt voor onder meer de Wereldomroep, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer. Ze werd opgepakt in een ziekenhuis in Kinshasa waar ze met een cameraman opname maakte van mensen die gisteren omkwamen tijdens verkiezingsrellen. De Nederlandse ambassade werd om hulp gevraagd. Na zeker anderhalf uur onderhandelen werd Anneke Verbraken vrijgelaten. Volgens haar advocaat in Nederland was de situatie in het ziekenhuis in Kinshasa heel gespannen.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 Een verslag vanuit de Brabant-hallen in Den Bosch. Armoede werkt niet! Actie, actie! En dat kan er nog wel bij, en dat kan er nog wel af. Rutte brengt ons allemaal tot de wedelstaal. Jullie weten hoe het heet. Job. En je weet wat dat in het Engels is. Job. En dan te bedenken dat Rutte in de verkiezingscampagne riep ik ben de banenkampioen. Geen sprake van. Rutte is niet de banenkampioen. Rutte is de kampioen van de armoede. Er is armoede in Nederland en wij weten ook, armoede werkt. Weet iemand hier hoe de staatssecretaris heet waar wij vandaag tegen demonstreren? De Krom. De Krom. Paul de Krom. En ik heb goed nieuws. Hij is hier. Beste mensen, jullie motto van vandaag is armoede werkt niet en ik zou daar één ding over willen zeggen, natuurlijk niet. En daarom moet iedereen die kan werken, wat mij betreft ook werken, want de beste garantie om volwaardig mee te draaien in deze samenleving is werk. Mensen met een handicap... Jongens, jongens, jongens, jongens, laat, hem, laat meneer De Kom wel even gewoon netjes uitpraten, dat vind ik wel. We moeten af van dat denken wat mensen allemaal niet kunnen, maar kijken naar wat mensen wel kunnen. En er zijn, er zijn, er zijn kansen en mogelijkheden genoeg als we die maar grijpen. En laat u niet bang maken. Laat u niet bang maken door degenen die zeggen dat het kabinet 60.000 WSW'ers op straat zet. Het is onzin. Ik heb horen zeggen dat er geen 60.000 WSW'ers de straat op gaan. Als meneer De Krom dat toch probeert, is het een gore Leugenaar. Wat we gaan doen, is het even uitgeleiden doen met de goede spreekhoren. Asociaal. Sociaal. En ook nou nog één keer. Armoede werkt. Oh jongens, ik ben zo blij met jullie. Echt geweldig. Mag ik een applaus voor jullie zelf? Geweldig. Zo mooi en zo boos. En zo wauw, echt heel fijn. Een bijdrage hoorde u van politiek redacteur Margreet Boer. De klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban is nog steeds bezig. Die zou gisteren al afgelopen zijn, maar het top werd verlengd. En in die verlenging is nog steeds geen overeenstemming bereikt over een slotverklaring. Klimaatcorrespondent Bram Schilham is in Durban. Dur eh, Bram, zijn ze er nog allemaal, die wereldleiders? Nee, het gezelschap is behoorlijk uitgedund hier. Sommige landendelegaties zijn al helemaal verdwenen. Die hebben hun vliegtuig willen halen. Andere landen hebben nog één vertegenwoordiger achtergelaten. Maar ja, goed, het is natuurlijk allemaal tamelijk bizar. Het is inmiddels 24 uur na het moment dat het hier allemaal had moeten eindigen. En nog steeds zijn ze bezig achter gesloten deuren. En nog steeds is er een zware strijd gaande, hoor ik. Maar ja, hoeveel zin heeft het dan nog om door te gaan? Nou ja, de achterblijvers is er toch wel veel aan gelegen om in ieder geval iets van een slotakkoord te bereiken. En ze beseffen dat het heel moeilijk aan de wereld is uit te leggen dat ze hier twee weken hebben zitten praten en dat er dan uh, nul resultaat zou zijn. Maar ja, het grote probleem is nog steeds niet opgelost, namelijk dat China, India en de VS, de drie grootste uitstoters ter wereld, dat die geen beperking van hun uitstoot willen accepteren, zelfs niet in de verre toekomst. Stel nou dat er geen uh, akkoord komt in Durban, wat dan? Ja. Nou ja, ik hoor al suggesties dat ze dan misschien de heleboel willen verdagen naar een nieuwe vergadering ergens in het voorjaar. Nou ja, je moet er bijna niet aan denken. Het zou natuurlijk een afgang zijn. En het roept dan ook meteen de vraag op, ja, als het hier niet lukt in Durban na twee weken onderhandelen, waarom zou het dan ergens anders over, over een paar maanden wel lukken? Want de bezwaren van de landen die ik noemde, die, die staan vast en die zullen dan ook niet verdwenen zijn. Bram Schilman, vanaf de Klimaatop in Durban. Dank je. In Oslo en Stockholm zijn de Nobelprijzen uitgereikt. De eerste was de prijs voor de vrede... die koning Carl Gustaf uitrekte aan drie vrouwen. De Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf... en activiste Lima Bowie... en de aanvoerster van de Arabische Lente in Jemen. En dat is Tawaku Karman. Ze werden door de jury geëerd als voorvechters van de vrouwenrechten. In Stockholm reikte koning Harald later op de middag de prijzen voor literatuur, scheikunde, natuurkunde, economie en geneeskunde uit. Gebeurt elk jaar op de sterfdag van de Zweedse chemicus en industrieel Alfred Nobel. De Nobelprijs bestaat uit een medaille, een oorkonde en 1,1 miljoen euro. Sport. Bij de Europese kampioenschappen zwemmen korte baan in Polen wacht de Nederlandse ploeg nog altijd op de eerste medaille. Bob van der Tak. Nog steeds geen medaille voor Nederland op het EK Kortebaan in Polen. De 1500 meter vrije slag bij de mannen leverde ook geen eremetaal op... terwijl vooraf Job Kienhuis toch was getipt als een van de kandidaten... verkeerd in een goede vorm. Liet dat vorige week al zien op het ONK in Eindhoven... toen hij op de lange baan een schitterend nieuw Nederlands record zwom. Als eerste Nederlander onder de 15 minuten... en dat schepte toch wel de nodige verwachtingen voor vandaag... Maar hij redde het niet in een race die uiteindelijk werd gewonnen... door Pavel Zawarimovic uit Polen. En Mats Glasner uit Denemarken eindigde als tweede. Kienhuis deed niet echt mee om de medailles. Werd zesde, wel in een nieuw Nederlands record van 1439 01 Op de prestatie aan zich viel dus niet veel aan te merken. Ook nog een finale op de 400 meter vrije slag bij De Vrouwen... waar Rieneke Terink te maken had met een sterk deelnemersveld. Veel concurrentie, veel grote namen en het podium zat er dan ook geen moment in. Wel een goede tijd en een goede prestatie. Uiteindelijk eindigde Terink op plaats zes in een race die gewonnen werd... door de Spaanse Mireia Belmonte, die daarmee al haar derde gouden medaille veroverde op het EK Korte Baan in Polen. Op de wereldkampioenschappen zeilen in Perth... kan Marit Bouwmeester morgen goud halen in de laserradiaalklasse. De zeilster boog vandaag een achterstand van 14 punten... op de Belgische Evie van Akker om in een voorsprong van 6 punten. En nu gaat ze aan kop. Bouwmeester wil haar jaar morgen afronden met WK-goud. Nou, ik wil het sowieso afmaken, ja. Ik moet zeggen dat ik... Uh...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 Dus uh, hopelijk kan ik het morgen ook afmaken. In de fin -klasse misdroeg klassementsleider Ben Ainsley zich. De Brit vond dat hij werd gehinderd door een boot van de media en ging nogal hardhandig verhaal halen. Hij was zo boos op een cameraman en dienstbestuurder dat hij uit zijn eigen boot het water indok om de twee te belagen. In het ergste geval riskeert Ainsley een schorsing die hem de Olympische Spelen in Londen kan kosten. Bovendien werd hij voor de tiende race gedisqualificeerd vanwege een valse start. Ondanks al deze voorvallen gaat Eensling nog wel aan kop. Postma staat met tien punten achterstand derde. De hoofdpunten van het nieuws. Het vierjarige meisje Roshanna is terecht. Ze werd dankzij een Amber Alert samen met haar vader gevonden in Rotterdam. Een Nederlandse journalist is urenlang vastgehouden in Congo. Ze werd opgepakt terwijl ze opname maakte in een ziekenhuis.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 Vanavond in debat op 2 rond kwart over negen, live bij de KNO en de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1, NTR, Pavlof. Marcia ja. Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. Welkom bij Pavlov het Radio 1 programma over het menselijk gedrag. Bij ons op tafel ligt een boek met op de kaft een foto van een plag aarde, zo te zien gestoken uit een wild grasveldje. De titel is Grond en de schrijver van het boek is Jan Hendrik Bakker en in zijn boek houdt hij een pleidooi voor aardse denken en aardse gedrag. Straks een gesprek met hem. En ook met Koert van Mensvoort, samensteller van een ander boek... waarin de vraag onderzocht wordt wat wij mensen nog onder natuur verstaan. Er zijn zoveel technische dingen die al op natuur lijken dat we ons die vraag wel eens mogen stellen. En voor die tijd hebben we muziek van Lea. Maar we beginnen met een gesprek over jongensgedrag... naar aanleiding van een studie naar het gedrag van jongens door de eeuwen heen. Jongens blijken altijd al drukker en wilder te zijn geweest dan meisjes. Maar in de cultuur van deze tijd valt het meer op. Otto de Loor werkt bij het onderwijsadviesbureau APS... en doet onderzoek naar de verschillen tussen meiden en jongens in de klas. Otto, wat is nou typisch jongensgedrag wat niet getolereerd wordt in de klas? Nou ja, uh, ze zijn natuurlijk energieker, uh, meer onderzoekend, meer, uh, wat autonomer, hè, fysieker ook vaak. Ze uh, zijn soms meer aanwezig, drukker. En dat uh, was vroeger misschien minder een probleem. Uh, maar nu in de setting van de klas bijvoorbeeld is dat wel eens lastig. Maar dat klinkt eigenlijk helemaal niet uh, zo negatief, lekker ondernemend. Uh. Ja, nou, ik bekijk het ook vooral positief, inderdaad. Het, wordt, het krijgt soms een lading, hè? zeker nu in de discussies rond uh, gescheiden klassen, meiden, jongens, uh, jongensgedrag, wat asociaal wordt genoemd. Uh, nou ja, Angela Crot, die dat onderzoek gedaan heeft, uh, die het als zodanig benoemt. Er is minder tolerantie, zeg maar, richting jongensgedrag. Dat is de ene kant. De andere kant denk ik dat we er ook wat lastiger mee omgaan. En dan praat ik ook over onderwijs. En, uh... Want we, we weten niet meer hoe we daarmee om moeten gaan. Ik denk dat uh, het voor jongens lastiger geworden is, inderdaad. Gewoon om hun, uh, nou ja, hun manier van doen en, en laten. Maar vooral hun manier van ontwikkelen. Maar wat is het verschil uh, dan volgen? met pakweg 30 jaar geleden? Nou, ik, ik, ik, dat is volgens mij twee dingen. Ik denk, wat, wat, wat Kotuk aangeeft, is dat het onderwijs zelf. Uh, uh, oh, oh, zeg maar de cultuur is, laten we zeggen, wat ze noemt gefeminiseerd. Hè? Dus ze zegt uh, seksenneutraal aan het worden, heeft ze, heeft ze het over. Dus zeg maar, uh, in het onderwijs kun je zeggen, is vooral verbaal en uh, wordt vooral met. Uh, het verbale, wat vooral meiden goed kunnen, zullen we maar zeggen. Dus die vaardigheden die meiden goed kunnen, zeg maar... Dat daar wordt ontwikkeld Ja, en dat wordt de norm. Nou, dat is voor jongens soms wat lastiger om zich daarop aan te passen. Wat ze uiteindelijk volgens mij gewoon wel doen. Alleen, we moeten erkennen, en daar gaat het eigenlijk vooral om... dat jongens toch iets anders leren dan meiden. Uh, daar kunnen meiden van leren, overigens. Andersom kunnen jongens ook weer van meiden uh, leren. Uh, maar uh, uh, het is in de klas daardoor wat lastiger geworden. Ik, ik noem het soms wel, je uh, ziet het als een apenrots. En uh, jongens zijn gewoon in de klas ook bezig... om uh, rondom leiderschap uh, te sparren met hun leraar. Nou, en dat, uh, die zijn daarin wat luidruchtiger. Uh, ze zijn in de klas meer een groep... waar meiden meer met elkaar bezig zijn. Dus dat, ja, dat is gedrag uh, wat we lastiger vinden. Dat is, dat is de ene kant van het verhaal. En volgens mij kun je daar in de lessen wel degelijk uh, aandacht aan besteden. De maar, andere kant... Nou ja, maar hoe gingen ze daar, daar vroeger daar mee om? Want nou, er waren dat, dat, jongens natuurlijk ook drukker. Dat denk ik ook. Ik denk... Uh, ik heb dacht toen je me vroeg voor dit programma: van we kunnen het hebben hierover. De andere kant is, ik denk uh, dat er ook een gezagscrisis gaande is. Ik denk dat jongens het lastiger hebben om diegene te ontmoeten die hen uh, begrenst, om zo maar even te zeggen. Waarmee ik kan sparren als jongen uh, uh, in mijn fysiek, in mijn uh, doen en laten. Maar werd ons gedrag. Uh, hier spreekt een jongen. Ja, oude jongen. Maar goed, hè, werd ons gedrag vroeger dan wel getolereerd? Nee. Ik kreeg ook wel eens op mijn vingers getikt, hoor. En uh, op mijn knieën voor het woord. Ja. Ik bedoel, uh, ja. het was toch echt niet zo... En ik zat op een jongenschool, Het was toch echt niet zo dat die uh, onderwijzers en juffen dachten... Ach, die jongens, die mogen wel een beetje vechten. Dat begrijpen we wel. Ja, nou, ik denk... We dat werden dat toch rekenen. echt wel aangepakt? Jazeker. Maar volgens maar, mij... Wat is dan het verschil met nu? Nou, ik, ik, ik, ik kijk in heel veel scholen, zullen we maar zeggen, en, uh, en daar zie ik dat datzelfde gedrag zich voordoet. Maar ik denk dat ook zowel mannelijke als vrouwelijke leraren meer moeite hebben met dat, uh, met dat fysieke gedrag of met, dat, uh, met die drang naar, uh, naar sparren, naar leiderschap, naar uh, zeg maar het oefenen van leiderschap. Daar hebben ze wat meer moeite mee. Hoe komt dat? Uh, nou, ik denk dat ook in, de, uh, in het onderwijs zelf... Kan ik me, uh, zie ik inderdaad wel een vorm van feminisering... in de zin van dat het allemaal wat, uh, wat, wat, wat rustiger moet, wat uh, verbalen moet, wat stil... Hè? Iedereen moet stilzitten. Ik was laatst op een school en dat was de norm... een goede les is een stille les. Uh -huh. Terwijl ik zeg, ja, bij, bij leren hoort ruis. Daar is altijd lawaai, want leren doe je door te overleggen. Uh, maar als dat de norm is, stilte en het stilzitten 30 minuten lang, ja, dan, dan wordt het ook lastig. En vooral voor jongens wordt het dan lastig. Ja. Maar, mogen we even aan Koert en, uh, en Jan Hendrik nou, vragen? Nou ja, ik wil eigenlijk wel reageren. Omdat, Dit is uh, goed voor van Menswoord. Ja, ja. ja. <laughs> um, omdat ik denk, uh, op school zit je om te leren. Dat weet iedereen. Ja. Alleen ik denk dat maar weinig mensen doorhebben... dat je ook op school zit om te ontleren. Om bepaalde dingen af te leren. Misschien intuïties of dingen die in je zitten... die, die worden afgeleerd om juist te passen... Ja. in de maatschappij. En ja. daar, dat speelt misschien ook, ook een rol. Hoe zie je dat? Nee, ik, kijk, ik, ik denk dat een belangrijk uh, uh, thema is... dat we uh, uh, onze jongeren voorbereiden op uh, democratisch burgerschap... om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat je moet kunnen luisteren... dat je goed moet kunnen verwoorden, uh, empathisch vermogen hebben. Nou, dat, dat, dat, dat, uh, dat zijn eigenschappen waar we zeggen... die jongens gewoon wel leren, maar daar doen ze iets langer over. Ik bedoel, jongens zijn in hun ontwikkeling ook twee jaar... gewoon gemiddeld wat langduriger ja. bezig ja. dan meiden. Um, maar de, het, het, het uh, betekent uh, bijvoorbeeld impulsief gedrag, moet je wat te noemen. Hè? Wat bij jongens meer aanwezig is. Ze zijn wat impulsiever, komen wat sneller, uh, nemen daardoor ook meer ruimte. Ik denk dat een van de dingen is die ze moeten leren is... dat ze dat impulsief gedrag kunnen intomen. En dat ook, moesten wij toch ook al leren vroeger? Ja, dat, uh, dat moest zowel vroeger als nu. Ik denk alleen dat het, dat het uh, en dat noem ik de gezagscrisis... waar je vroeger ja? volgens mij zowel in school als buitenschool... veel meer het gezag uh, uh, proefde en accepteerde... Uh, meer tegenwicht kreeg, om het zomaar eens even te zeggen. Mm -hmm. Iemand te zeggen van joh, hou eens op. Of uh, mm -hmm. laten we zeggen figuurlijk een knal. Er was meer afstand tussen de leraar da en, de, en de leerling. Ja, ja dat, dat, dat, dat, zou, dat zou kunnen werken. Daar kun je het ook nog wel over hebben. Maar dat, dat zou kunnen werken inderdaad. Het is nu uh, vooral uh, een gezagstcrisis in die zin. Dat ik denk dat uh, uh, veel mensen het lastig vinden... Zeg maar, om hun volwassen positie in te mm -hmm. nemen ten opzichte van jongeren. Mag ik wat vragen? Ja, ja, ja, Jan Hendrik. Ja. Nou ja, de dus school als dis uh, disciplineringsmachine, dat is, dat is ja. natuurlijk de bekend. Uh, ja. uh, maar als ik mijn eigen uh, jeugd naga, ik had ook toch al een paar leuke meesters gewoon, die dan toch voor ja. mij een uh, soort rolmodel waren. Ik denk van, nou, zo wil ik ook zijn. En je ja. vrouwen waren wel lief, maar uh, hoe belangrijk is dat voor uh, dat zo je een man is, omdat je, model. ja, ja. Ja. Je zei ik net al over de feminisering ja. van het onderwijs. Ja, daar bedoel ik mee. Dat bedoel ik vooral in gedrag en in de manier van werken. Ja. Ik, uh, ik, ben, uh, ik denk dat jongens mannelijke rolmodellen nodig hebben. Maar ik denk dat ook vrouwen wel degelijk ja, het arm, mannelijke rolmodel. Ja. Ik bedoel, uh, hun mannetje kunnen staan. Dus. Uh, uh, laat laat daar geen misverstand over verstaan. Maar ik denk dat... Uh, bijvoorbeeld ik was, ben jarenlang aardelskunde en theaterdrama geweest. Mm -hmm. Het grappige was dat er een, uh, een aantal jongens... vooral op een gegeven moment aardels gingen aardelskunde gingen studeren... omdat ze mij leuk vonden als leraar. Ja, dus, maar... het, dus het rolmodel zijn uh, is, is zeker van belang. En, uh, Hoe is dat met meisjes dan? Die hebben dat dan toch ook? Die gingen ik drama dame. doen in het theater. Ik, ik, nee, nou, nee. in mijn school vooral ook jongens gingen drama doen... omdat ook zeker jongens wel degelijk... Het was uh, niet verwijfd. Uh, wat zeg je? Het was niet verwijfd. Nee, absoluut niet verwijfd. Nee, het nee was maar de vraag een, is... Ik, ja. ik maak er een grap van. Maar de vraag van Jan Hendrik is natuurlijk... Hebben die meisjes uh, niet per se dan een vrouw nodig als rolmodel? Als dus jongens of per se meisjes, een man ja, ja. nodig hebben... om zich goed te kunnen ontwikkelen... hoe zit het dan bij die meisjes? Ja, ik denk natuurlijk, iedereen heeft rolmodellen nodig. Ik denk dat het heel erg individueel afhankelijk is wie jouw rolmodel kan zijn. Dat kunnen voor meiden kunnen dat vrouwen zijn, voor jongens kunnen dat jongens zijn. Um, uh, maar ik denk dat het veel meer gaat om... Um, uh, waarin wil ik mijn rolmodel vinden. Waar, uiteindelijk zeg ik altijd maar zo... Een, een goede leraar moet je ontmoeten. En dat zit hem in het feit dat iemand jou aanspreekt... op datgene ja, ja. waar jij goed in bent of goed kan zijn... of wat je wil in de toekomst of, uh, enzovoort. En het is, ik denk altijd maar de grote kunst om je leraar te vinden hè, in je leven. Maar ik denk dat uh, het dus kunst is zowel voor, voor alle leraren... maar ook voor ouders, voor wie dan ook, is om... Uh, jongeren aan te spreken op wat ze kunnen, wat ze willen. Maar er worden ook wel, wel eens pleidooien gehouden... voor aparte jongens- en meisjenscholen, hè? Ja. We ja. Net als uh, in de tijd dat Henk nog uh, na ja. de, naar school ging. Ja. Ja. Ik, ik kwam wel uit een achtergrond. <laughs> nou ja, ja. Goed. toen waren er ook al lang jongens- en meidenscholen... maar bij ons in het dorp was het nog een jonge school. Ja. Kijk, en, maar is, is dat een, een, zou dat dan een mm, nou ja, nou. oplossing kunnen zijn... Om nee, ik vind het, ik vind het te... geen oplossing. Kijk, als je het doet omdat je wil ontwikkelen... dat je zegt, ik wil er gewoon eens heel specifiek kijken... van wat heb ik nou met jongens te doen... of wat heb ik nou met meiden te doen om te ontwikkelen... uiteindelijk leef je met elkaar samen en, en ja. moet je dat ook leren. Ik, ik, ik zei zo net al, ik denk dat heel veel meiden wat kunnen leren van jongens... als het gaat echt om onderzoekend leren, om net over je grenzen te gaan... om iets meer, uh, nou ja, uh, pauw erin te leggen... Uh, andersom uh, moeten jongens leren om zich goed te kunnen verwoorden, om bij hun gevoel te komen, te kunnen zeggen wat ze vinden enzovoort. Dus daar kun je van elkaar leren. Dus alsjeblieft ga ze niet scheiden. Maar uh, als het gaat uh, om klassen, uh, uiteindelijk wat je als leraar moet is omgaan met verschillen. En hoe, zou, hoe zouden uh, leerkrachten dan moeten omgaan met dat jongensgedrag in de klas? Ja. Hoe... Nou ja, de, de, een van de dingen is uh, als je het. Uh, bijvoorbeeld jongens die, die, die um, zijn meer uh, onderzoekend leren, die zijn bijvoorbeeld meer van, van het beeld, bijvoorbeeld minder, minder met de taligen in, in, in het begin. Mm -hmm. Ze leren het huis wel, maar in het begin. Eh. Um, ik denk dat je in je werkvorm uh, jongens niet eindeloos moet laten zitten of eindeloze uh, uh, schriftelijke vragen moet laten beantwoorden. Maar dat je in het debat uh, veel meer het debat moet zoeken, veel meer onderzoekend leren moet gaan in, uh, inzetten. Uh, werkvormen verzinnen waar ook gewoon loop, kan worden gelopen, uh, waar veel geluld kan worden. Uh, en, hebben die meisjes daar dan ook profijt van? Hebben mij daar absoluut ook profijt van. Ja, ja, ja. maar alleen. Die, die, die zijn wat, meiden zijn wat uh, algemeen gesproken. Ik spreek liever over jongensachtig gedrag, meisjesachtig gedrag. Ik bedoel, er zijn jongens die ook meisjesachtig gedrag vertonen. Ik bedoel, dat gaat heel erg door elkaar. Eh. Uh. Maar ik denk dat meiden veel beter zijn in, in plannen bijvoorbeeld... of uh, hun zaken op orde krijgen. Gewoon uh, doen wat hun leraar vraagt. De, de, de, de, de, algemeen, algemeen gesproken wordt dat wel erkend. Maar welke argumenten hebben de voorstanders uh, van uh, seks gescheiden scholen... of seks gescheiden klassen, dus jongensklassen? Wel, wat zijn hun argumenten? Nou ja, ik, ik, ik, ik las... Uh, Krotsi zei zoiets als uh, dat uh, meiden zijn afleidend voor jongens. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een hormonenkwestie. En uh, de testosteron testosteron steeds zoals de Sostron boost die daar uh, een rol speelt. Dat zou een reden kunnen zijn om jongens te scheiden van mij. Nou ja, maar uh, ja, je kan ook leren om daar een beetje mee om te gaan. Dan. Nou, dat weet denk, je denk je ik top, ja. Ik zou zeggen, doe dat eerder. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat. Uh... We dwalen een beetje af. Maar dat meiden minder goed in wiskunde zijn als er jongens bij zitten. Omdat ze denken: ah, die jongens zijn er veel beter in. En dat ze dan niet het bovenste ja, ja. uit zichzelf halen. Maar als je een meisjes apart zou zetten, dat ze dan. Schijf, uh, ja. ja, ja, ja. Maar ik nou, weet niet of dat nog zo is hoor. En ja, dat is de vraag of je dat dus in een aparte klasse moet doen. Maar het klopt inderdaad dat meiden eerder, uh, doordat ze moeite zouden hebben met wiskunde, Het is ook. Uh, uh, uh, is het voor hen. Uh, ja, het gaat om aandacht in een klas. Ja. En, en of dat nou speciaal met of zonder jongens moet... dat vind ik maar helemaal de vraag. Maar nee. het gaat erom dat je kijkt naar een, een meid die voor je zit... moeite heeft met wiskunde. Dan heb je net iets anders te doen dan een jongen die daar pocht... Ja. dat hij heel goed in wiskunde is. Maar doet. jouw grote punt is, als ik goed luister, is dat er uh, een gezagscrisis is. Of tenminste... Nou, Crisis, zijn, ja, groot woord, maar... er zijn twee dingen, ik denk dat in het onderwijs... waar we aan moeten werken, is dat, dat we echt gaan vormgeven... aan het omgaan met verschillen... is dat je echt erkent dat gewoon naast jongens en meiden... er nog tig verschillen zijn tussen mensen... waarop je in een klas, in je werkvorm... in je manier van benaderen, aandacht aan kan besteden. Dat is de ene kant. En ik denk dat we daar echt in het onderwijs... behoorlijk wat te doen hebben. Ik bedoel Bijsterveld en passend onderwijs... het is het verhaal over omgaan met verschillen. Dat moet je in de klas vormgeven. Um, en dan heb ik het niet alleen over zorgleerlingen. Dan heb ik het echt over in de moeten tegemoetkomen aan verschillen. De andere kant is, ik denk inderdaad, de gezagscrisis zit hem erin... dat jongens, laten we zeggen, op de apenrots minder aangesproken worden... door iemand die hen de grenzen aangeeft. En dan bedoel ik liefdevol grenzen aangeven. Dus ik heb het niet over een harde cultuur waarin we jongens... Uh... Noem eens een voorbeeld. Uh, van een. Uh, waarvan? Nou, van zo'n jongen op een apenrots En hoe zou die dan ja. toegesproken moeten worden? Nou, ik, was laatst, uh, ik, ik zat laatst te observeren in een school. Ik, ik, ik zit uh, veel in school, dus ik observeer veel. En daar komt een jongen binnen. En. Uh, nou, die neemt alle ruimte in. Dus die zegt. Die was te laat ook bijvoorbeeld. En die neemt alle ruimte, gaat midden in die klas staan en met een jas aan. Uh, <lacht> dus het gevecht ging over: je jas moet uit. Mm -hmm. zo zeggen. En uh, <lacht> dat werd een gevecht tussen die leraar en, uh, en die leerling. En dat, en dat werd bijna persoonlijk. En dan wordt, en dan wordt, het, dus, uh, dan wordt het dus lastig. En dan kunnen er twee dingen gebeuren Ga nou maar zitten, want ik heb last van je. Nee, dat, dat zie je wel eens gebeuren. De andere kant is dat hij eruit gestuurd wordt. Nou, waar het nou om gaat, is dat het op dat moment dat dat gebeurt... Uh, het, het, het een, spel, een spel wordt van gezag, zo maar even te zeggen. Dus dat je die jongen neerzet van... oké, okay, je wil even sparren met mij. Het gaat om die jas, oké, okay, prima. We gaan het gevecht aan of jij de jas aanhoudt of niet. Dus het, het, het gaat erom dat je niet persoonlijk wordt, maar dat je het ziet als een jongen die daar leiderschap wil laten zien. En hoe doet die docent dat? Als hij het goed doet? Als hij het goed is, wordt het echt sparren over. Dan wordt het licht met humor. Het, uh, het, uh, uh, laten we zeggen, het, uh, symbolisch het gevecht aan met die jongen. Dat is aan de ene kant. In de tweede instantie gaat het erom. Ja, maar dat die je... jongen die zegt, ik doe me juist niet uit. Nou, als je dit goed doet, met humor. Want hij, mag zijn ah, nee, gezicht, hij wil zijn jongen. gezicht niet verliezen. Ik ben die jongen. Ik, ik doe die jas niet <laughs> uit. Denk je <hier> niet over? <laughs> ja, oké. Okay. Uh, nee, prima, joh. Uh, Meester uh, aardeskunde, ik doe mijn jas niet nou uit. Nou ja, ik, uh, ik heb er last van. En ik wil... Uh, ik bedoel, het lijkt hier net een wachthok. Uh, uh, ik, ik, ik, ik heb er last van. Hm. En ik, weet je... Doe maar wat, is, je die en, uh, doe dan, wat nou, is die last? Nou, ik heb het gevoel dat je daar zaak weer weggaat. Ja, dat is ook zo als je blijft zeuren. Nee, nee maar het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel gevaarlijk zijn. als leerkracht... om, om, om dat, dat de... gevecht aan te gaan. Want als je verliest, dan ben je verloren. Nee, nee, ik heb het niet over het gevecht. Ik heb het over het spel. Ja, Uiteindelijk maar ook moet je het spel leren spelen. Uh, uh, waarbij het niet persoonlijk is. Maar waarbij je ziet, het gaat hier ook... Om het, uh, het, uh, het stoeien om die grenzen. Die okay. jongen heeft dat stoeien even nodig. En dat, precies. En, en je dat, moet als leerkracht de, de mogelijkheid bieden zeg maar, dat dat even kan gebeuren. Ja. Je, het moet alleen niet uit de hand lopen. En, nee. Dat, dat, maar dat die jongen die moet ook ervaren, dit is even een spel. Ja, precies. En het okay. gaat om dat hij zijn gezicht niet verliest en, uh, enzovoort. enzovoort. Okay. Ik, ik geef een ochtend les en er komen ook wel eens jongens binnen. En dan zie ik, die willen gewoon eventjes elkaar... En zeg ik, kom even, even ja. rammen. Weet je, ja. dat, dat, dat, dat zijn Jullie hebben jongens gedragen, hè? Dat moet even zeggen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat helpt. Dat is ook zo. Ja. Want en dat dat moet je vooral even toelaten. Ja. Ik had een jongen, die liet ik uh, om de tijd eventjes uh, de school doorrennen. Door, uh, <laughs> ja. Kom even <laughs> rennen. En uh, Jan Hendrik, omdat jij een boek hebt geschreven, Jan Hendrik Bakker over grond, over uh, dat je en je beschrijft je eigen ervaring, slootjes springen, weet ik veel wat. Ja. Speelt dat ook een rol, misschien, dat we die kinderen minder ruimte kunnen bieden, dat er minder natuur om hen is... waar ze zich lekker ja, kunnen uitlezen. Ja, ja, dat is voor mij eigenlijk wel vanzelfsprekend. Uh, ik weet niet of daar veel, uh, maar, veel studie naar gedaan is... maar volgens mij zitten kinderen over het algemeen nu te veel stil. Hè? Jongens en meisjes uh, sowieso. Uh, Vindt Koert ook. Ja, en ik ben, ik ben opgegroeid in een grenssituatie uh, st tussen stad en land. En dan kon je er toch nog lekker op uit. En dat avontuurlijke uh, kon je zoeken in, uh, in de nieuwbouwwijken. De wijken waar men bezig was aan het bouwen. Waar ja. je dus in, die, uh, in die, die, die, die nieuwbouwskeletten echt spannende dingen kon beleven. En, uh, en slootjes springen. En daarom kon jij rustig zijn op school? Hmm. Ja. <laughs> ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik herken wel dat er situaties zich voorgedaan hebben. waarin je eventjes je wil laten gelden. Je wil even kijken hoe ver, hoe ver kan ik gaan. Ja. En ik deed dat altijd bij iedere leraar die ik tegenkwam. Ging gewoon even kijken: van, oké, okay, hoe zit het? En er waren leraren waar je heel snel wist: um, nou, dat gaat niet gebeuren. En dan is er gewoon een duidelijke relatie. En er waren ook leraren: ja, oké, okay, een bekentenis. Ik heb echt dingen gedaan. Op school die niet door de beugel wat? kunnen. Nou, kom maar op tafel. Ja. Nou, ik geloof, het, het ergste wat ik een keer gedaan heb... is dat ik een klas in ben gelopen... wat niet mijn klas is. Maar dat was de klas waar ik voorheen in zat. Er waren een paar mensen uit de klas gestuurd. En toen ben ik die klas ingelopen om die docenten te vertellen dat het toch echt niet kon dat ze twee uh, mensen die klas uit had gestuurd. En die klas zat ook helemaal vol met, met, uh, met hele dikke proppen. Het hele plafond zat vol met dikke natte proppen die aan het plafond nee. hingen. Dus dat was een beetje de situatie. En die docenten, die had het zwaar. Die, die leed daaronder. Ja. En ik ging daar als, als, als student ook nog even overheen. En daar ben ik ook voor geschorst. Um, uh. Ja, de, dat zijn van die dingen waar je dan echt weet van: die docent is kwetsbaar en die pak ik nog even aan. Dat zou ik nu nooit meer doen. Ik ben nu een hele beleefde nette jongen geworden. Maar dat deed ik dus wel in de middelbare school. Is dat je grens opzoeken of is dat pestgedrag? Nou, de docent pesten. Ja, nee, want ik pestte geen andere kinderen. Nee, dat niet. Ik pesten, nou ja, nee, maar ik doe docent, dus de docent. Ja. Maar dat was al een zwakkere docent, begrijp ik. Ja, want sommige docenten. Ja, maar ik denk dat dat, ja. dat je dat als, als leerling wel doet en ook probeert te voelen. En dat is eigenlijk heel moeilijk ook voor de docenten maar, maar dit die... Maar is ook kwetsbaar ja. Ja. wilt ook je medeleerlingen ja. importeren. Ik, ja, ja. ik koert van Hoe ja. Durft dit wel? Ja, leerlingen leerling hebben binnen, binnen een paar seconden door... wat ze kunnen doen of niet. Ja. Waarin ze dit gedrag... Ja, dat uh, voel je heel snel. Ja. Maar volgens mij laat je wel iets zien. Ik bedoel, wa, uiteindelijk... Als, wa, hoe had jij aangesproken kunnen, willen worden op dat moment? Want je bent natuurlijk ook naar iets op zoek als je dat doet. Ja, goede vraag. Um, nou, ik had op dat moment wel graag gezien dat hij dat eigenlijk liet ik zien dat die docent niet daar de, de leiding had over die klas en dat dat er dus geen leiderschap was in die klas en dat het mij zelfs lukte als iemand die helemaal niet in die klas zat om daar nog maar even Maar was je dan op zoek te naar de fiets. Ik ben dan wel gestraft door de konrector Oké, okay, maar je wilde dus misschien ook... van haar in één keer een soort leiderschap zien van goed nou, Op opzouten. dat moment wilde ik dat helemaal. niet. Ik wilde juist gewoon de baas zijn <laughs> in die klas. Kijk, maar, dat goed, Dat wil je, ja. precies. Ja, Kijk, daar wil je maar nu voor. zou je misschien uh, de Ritalin <laughs> krijgen, of uh, ik weet het niet. Dat speelt natuurlijk ook. Genoeg over die jongens. <laughs> Hartelijk dank. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur, Pavlov. Ja, De inspiratie voor haar eerste album Can I Come By haalde ze uit Amerika, de Nederlandse Lea. Daar verbleef ze een tijd om muziek te maken en te schrijven. En het werd een album met liedjes over liefde, heimwee en thuiskomen in je eigen stad. En een van die liedjes zingt ze vanavond in Pavlov, North Country Home, Lea. Oh, het wordt Suzanne. Oh, ja. zeg uh, nou, wat een. Uh, uh, uh, je lijkt wel. Is typisch jongensgedrag zou ik zeggen. Ja, ja, oké. Okay. Ik weet nou ook ineens waarom ik niet goed was in wiskunde. <laughs> oké, okay. Lea met Suzanne. You spend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 Zongen door Lea. En uh, 13 januari volgend jaar uh, is het te zien in Theater Cultura in Ede. En voor meer informatie over Lea kunt u naar haar website www.leamusic.nl En u luistert naar Pavlov, het programma over het menselijk gedrag. Deze dag zag ik heel wat mensen met een kerstboom achterop een fiets. Sommige was de kluit vanaf gezaagd En dan zat er zo'n zielig kruisje onder. En de anderen hadden nog zo'n grote kluit. En dan loopt er zo'n man daarachter nog. En die vrouw bij een stuur bibberen. Hoe krijgen we hem thuis? En eh, dat brengt ons op het onderwerp waar we het nu over gaan hebben. Want Jan Hendrik Bakker, we hebben hem al gehoord... Eh, heeft een boek geschreven over grond. Hij vindt dat we een beetje ontgrond... Raken, maar vandaag dacht ik: heel wat <laughs> mensen krijgen toch nog een kluit in huis. Ja, hè? zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is een pleidooi voor arts denken en een groene stad. Maar wat bedoel je met grondeloosheid? Het begrip grond is heel ingewikkeld. Er ja, zitten verschillende kanten in. Het is bij jou aan. zelfs ook denken, hè? reden. Ja, is, ja, dus als je, maar als we het nou eens even letterlijk gr houden. Grondeloosheid, uh, aan zijn grondeloosheid. Dus uh, aan het feit dat de mens zich kan bewegen over de grond. daar heeft hij eigenlijk redelijk veel te danken. Hè? Hij kan eens ergens anders gaan kijken. Uh, over, de, over de grens in andere gebieden. Uh, dus hij is niet geworteld, uh, gebakken aan één uh, stuk grond. Hij beweegt zich over die grond en dat is een vorm van, uh, ja, het is niet echt een grondeloosheid, maar uh, hij kan zijn, zijn, zijn kennis verbreden door ergens anders te kijken. Maar grondeloosheid in de zin van dat het leven geen fundament meer heeft, kan je verschillende betekenissen opvatten. Dat kan je in religieuze zin opvatten, dus dat we uh, geen, geen, geen God meer hebben waar we ons thuis voelen of die alle raadselen op de wereld kan verklaren. Uh, het betekent ook dat, dat de waarheid niet bestaat. Dus de grond van alle dingen zou de waarheid kunnen zijn. De, de, uh, als, uh, als die er niet is, dan zijn we ook in zekere zin uh, grondeloos. Maar grondeloos kun je ook heel letterlijk opval, uh, opvatten. Dus wat er gebeurd is na de, of, uh, voorafgaand aan de industriële revolutie, zijn toch. Hier in Europa de, uh, is de gewone bevolking van zijn grond verdreven... en in de steden terechtgekomen ja. waar ze fabriekschappijen zijn fabriekschappijen nou ja, is. Het hele verhaal van Marx. Ja. Uh, en dat, dat, dat heeft geleid, volgens een aantal uh, waarnemers van gedrag uh, en filosofen... tot een uh, bepaald productie-consumptiedwang uh, waar we nooit meer uitgekomen zijn. En hoe zit dat, uh, hoe zit dat verband dan tussen dat wij nu in een stad wonen... en Consumenten zijn geworden? Nou, als je. Eh, dan haal ik maar even. Eh, filosoof van Hannah Arendt bij. Maar die, die, die vertelt dus. hoe. Eh, het alledaagse werk. gewoon het zwoegen op het land. Eh, je, je dagelijkse brood eh, verdienen. het opeten en. Uh, de koeienmelken, uh, dat is een dagelijks ritme wat, wat, wat mensen hebben... wat er ook een zekere voldoening geeft. Mm -hmm. Het moet niet te erg zijn, maar het geeft een zekere voldoening. Werken op het land is gezond. Uh, Werken in de volkstein is ook gezond, daar zijn we nu weer achter. Uh, als je dat mensen afneemt, dan blijven ze toch nog steeds zitten... in dat productie-consumptieniveau. Dus die stofwisseling met de natuur, die vroeger de boeren had... Uh, Alleen is dat op een ander niveau gekomen. Dat is namelijk op het niveau gekomen van uh, salaris krijgen... Uh, en dat weer zo snel mogelijk uitgeven aan uh, consumptieartikelen. En uh, niveaus hoger, uh, om het aard te spreken, uh, zijn we eigenlijk nooit gekomen... Dus, wij, wij, dus wij, dat is een vorm van grondeloosheid. Eigenlijk ook okay. willen we nog steeds de aarde bewerken... maar we gaan naar mijn shop in de supermarkt om, het, eh, hè, om de producten tot dat, ons te krijgen. Dat is wel kort door de bocht, maar dat, ja. eh, dat komt er wel mee. Ja. En dan naar een fitnesscentrum om toch nog even te bewegen. Ja, al, ja, met de auto naar het fitnesscentrum om te gaan fietsen. <laughs> ja, de, ja, de roltrap op het fitnesscentrum ja. in om dan te bewegen. Maar de vraag is ja. natuurlijk, ja. Uh, is dat erg eigenlijk... Nee, dat is misschien niet <laughs> erg. Ik, ik weet niet. Wat, wat, wat ik gedaan heb, is het fenomeen onderzoeken. Uh, hoe zit het eigenlijk met, met de grond? Wat is onze verhouding nog met, uh, met grond? Niet vanuit het uh, vooropgezette idee wat erg dat we geen grond meer hebben. Ik ga eens even kijken. Nee, maar hoe dat, dat we komt. dat gedrag misschien niet meer kunnen hebben. Dat je allemaal zelf je aardappeltjes poten en die weer rood. Nou of ja, je, je slaarzaai. Het is wel een feit dat volkstuinders uh, op, de, uh, op de geluksschaal. Heel hoog scoren. En dan gaat het dus om een schaal waar mensen zelf aangeven of ze zich, of ze zich gelukkig voelen. En volkstuinen zitten daar heel hoog op. En dat heeft zeer waarschijnlijk gewoon te maken met het feit dat ze veel in de buitenlucht zijn. Dat ze het ritme van de seizoenen meemaken. En de sociale contacten op die, op die volkstuinen Volkstuinen is ook een plek waar vaak gehandicapten heen gestuurd worden... zorgboerderijen zijn in opkomst. Dus het, het, het contact met dagelijks werk in de, in de tuin of op het land... dat heeft, heeft in zekere zin een helende functie. En het is niet, het is niet zo dat gelukkige mensen een volkstuin kiezen... Bedoel, dat zou kunnen. dat he, zou kunnen. Nu is het net of ze gelukkig zijn voor die volks ja. daar, maar dat, niet dat dat niet kan. Je, maar... kan, het, je kan het omdraaien, maar goed, het, het, het feit dat het dus ook therapeutisch werkt... Dat, dat geeft aan dat je misschien geen gelijk hebt in die veronderstellingen. Mm -hmm. he, dus dat mensen die zich gewoon niet lekker voelen erg gestrest zijn... Als die, als die een tijdje uh, op, uh, op, op, op een boerderij wat werk uh, verrichten, ja. dan, dan voelen ze zich ontspannen. En... en het hebben van een tuin of van land. leidt dat tot een andere manier van denken ook? Want je zegt hier. een nou ja, pleidooi een onderzoek... voor denken. Ja, nee, Wat dat is, is dat. dat, aartsdenken? dat, dat, aartsdenken, dat is, het is eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn eigen persoonlijke project geweest in dit boek. Als je het begrip... Uh, kijk, de zin van het bestaan, dat, de, de, de, daar hoef je niet meer aan te beginnen. Dat is uh, te ingewikkeld. Uh, daar wagen we ons niet meer aan om dat uh, te gaan uh, bepalen wat dat is. Maar de grond van bestaan, daar zou je misschien nog iets over uh, kunnen doen. Dus ik ben dat heel letterlijk gaan nemen. Maar aan de andere kant ook heel abstract. Grond is fundus uh, in, het, uh, uh, in het Latijn. Uh, dus fundament, maar het is ook humus, Het is ook de aarde zelf. Mm -hmm. En wat ik geprobeerd heb, is of je die twee op een duur bij elkaar zou kunnen brengen. Dus het, het, het denken, het, het fundament van ons denken dichter te brengen bij uh, de aarde. En dan kom ik toch in de buurt van ja, filosofen als Nietzsche die. Uh, het Denken niet willen gebruiken om, om, om een soort abstract heelal uh, op te zetten waar we dan in verdwijnen, vervolgens maar als middel om uh, ja, het verblijf hier op aarde zo gelukkig mogelijk te maken. Goed, ja, je hebt het boek ook gelezen. Zeker, en, en, en van jou is er ook ja. een boek, tenminste, jij ja. was een van de redacteuren. Next Nature, we zien op de, op de kaft een embryo met een mobieltje. Ja, dat is een embryo met een mobiele met telefoon de... al in de baarmoeder. Maar, dat, dat staat niet maar dit kind is al ontgrond voordat het geboren wordt. Ja, ik denk zeggen. dat dat wel... Dat, dat illustreert wel de situatie waar we fundamenteel in terecht geraakt zijn. Namelijk dat ja, wij worden allemaal geboren in een wereld... die al compleet ontworpen is. Die, uh, die, die heel erg vormgegeven ja. is en ook heel erg bepaald is. Maar, is waar, maar grond is niet hetzelfde als natuur, hè? In, mijn, nee, nee, in mijn opvatting. Nee, dat, dat mag, je niet, zo mag je niet voor op... je van jezelf vangen. ja. ja cultuur eh, ontstaat ook op grond. Ja. Nee, dat is, het is niet hetzelfde, nee. maar het is wel een thema dat erbij aansluit van ja, wat, zeker. Eh, hoe, hoe, hoe oprecht is ons contact met de natuur nog? Hoe direct? En in jouw boek ja. zien we eh, kunstvormen die enorm op de natuur lijken. Ik geloof dat ze zelfs in Flevoland een berg wilden maken. Toch? Ja. Ja. ja, dat is, ja. Dat ja. is, dat is ja, inderdaad. Dat het ja. het ja, is een 50, plan ja. dat vrij uh, serieus wordt ja. uitgewerkt. Er was eerder ook een plan om in Berlijn een berg te maken als een enorme toeristische attractie. Um, ja, Wat mij betreft uh, kan die berg komen. Alleen het heeft inderdaad weinig met natuur te maken. Dat moeten we ook stellen. Als wij een berg bouwen, dan is dat ja. cultuur. Ja. En uh, dat is een voorbeeld. Maar vervolgens gaan mensen daar op zondagmiddag die berg beklimmen. En dan zeggen ze toch weer... wat fijn dat we in de natuur zijn. Maar het is geen natuur. Het is een simulatie van natuur. Het is een soort ja, een heel mooi aangelegd mm -hmm. plaatje. Eigenlijk net zoiets als een landschapsschilderij... wat je boven je bank hebt hangen... om dan nog even te kunnen genieten van dat prachtige beeld. Maar, maar is dat erg? Als, als het, erg uh, is het niet. Nee. Uh, als, het uh, als het je hetzelfde oplevert... Uh, als wanneer je door, het, uh, door een echt bos gaat uh, wandelen... of door een kunstmatig... Uh, ontworpen gebied. dat um, lijkt me dan toch uh, alleen maar winst? Ik, ik vind het ook prima. We moeten elkaar onze illusies ook gunnen, denk ik. Dat is ook zo. Hè? Dat het is gewoon als, wij, als wij daar op zondagmiddag kunnen lopen... en kunnen genieten en misschien tot rust kunnen komen... dan is dat prettig en goed. Alleen, er is wel een verschil dat wanneer we dat dan natuur gaan noemen... dan denk ik, ja, wacht even, dat is eigenlijk geen natuur. Hmm. En veel van wat wij natuur noemen in ons alledaagse taalgebruik is volgens mij helemaal geen natuur, maar een aftreksel van natuur. En tegelijkertijd denk ik dat de echte natuur, als je het, als je het meer uh, vanuit de abstractie bekijkt van wat is natuur, natuur is ook overdonderend, wild, uh, groter dan wij zelf, ja. dan kom ik uit bij fenomenen zoals het financiële systeem. Uh, dat is misschien een hele snelle sprong, dat ja, is ook heel moet je moeilijk. Moet echt, ik vraag mensen echt om, uh, om hun beeld van natuur 180 graden te draaien. Dus veel van wat we denken dat, dat natuur is, is helemaal geen natuur. Maar ondertussen is er wel iets anders aan de hand... wat ik dan natuur noem, of in ieder geval next nature noem. En geef maar, daar eens een voorbeeld van. Nou, bijvoorbeeld het, het, het feitelijke gegeven... Dat, uh, dat de mensen hier in Nederland nu uh, minder bang zijn... voor orkanen of overstromingen... dan voor de hypotheekrenteaftrek of de financiële crisis vind ik een symbool van waar zit de natuur die wij prettig onder controle hebben... maar eigenlijk heel recreatief zien, zoals de wandeling in het bos. En waar zit de natuur die ons werkelijk bedreigt? En dan kom ik dus in dat technologische... Door maar mijn uit. Jij bent eigenlijk een enorme romanticus. Hè? Jij, zoekt de, ah. jij zoekt de wildheid zoek je weer op. En die, zoek, die vind je nu in het financieel economisch systeem. Maar ja, het klopt dat er een romantische het, component in zit. Het, ja, het, het, park, het park in de stad is natuurlijk wel degelijk een vorm van natuur. Ja, Bas Haring in dit boek zegt eigenlijk niet. Want uh, die zegt: dit is cultuur, dit is aangelegd. Natuur is nooit, heeft nooit een bedoeling. Nee, maar cultuur. cultuur het hele, heeft woord, altijd een het hele woord cultuur betekent uh, cultus, het, uh, van het opkweken van, van plantjes. Het, het gaat uit van, van, van de grond en daar doe je iets mee. Uh. Mm -hmm. Nou, heel Nederland komt er geen ja. natuur meer voor. Nee, de wildborsen bestaat, niet. Er bestaat niet meer in Nederland. Zijn we het daar hier nee, aan natuur. deze tafel over eens... dat er in Nederland geen natuur voorkomt? Niet. Nou ja, nou, nou, wel Ik durf dat niet zo te zee, zeggen. De zee, de, zee, de, de regen, ja. uh, storm, uh, klimaat, de storm, klimaat. De klimaat uh, precies, dat, is, uh, uh, dat is er wel. Storm de storm uh, de de muggenplagen, ja, dat, de muggenplagen die je kunt ik hebben. Ik neem aan dat Koert bedoelt wilde natuur. Ja. Want je kan toch moeilijk zeggen dat als ik een boom snoei... dat ik denk... Wat, wat, dit is geen natuur. Ik vind dat natuur. Hoor. Ja, het is, wel, het is op een bepaalde manier wel natuur. Maar in de, in de volle diepte ontbreekt er toch iets. Maar wat ontbreekt er Het is net iets dan, te veel misschien? aangeharkt. Wat ontbreekt er dan? Um, nou, ik denk het, uh, het feit dat als je natuur ziet als iets wat ook groter is dan de mens... Kijk, in de zon is nog steeds natuur. Een enorm uh, gloeiende bal waar wij geen enkele macht over he hebben. Groter dan de mens. En ja, dat, dat is de natuur, maar dat is niet de natuur die wij uh, in, in Nederland hier hebben. En in die natuur die wij in Nederland hebben... dat is dan toch ja, die, die, die kerstboom die je daar neerzet. En ik zie daar wel dat het prettig is om dat te doen. Je hebt ook van die, van die sprays met dennengeur, toch? Ja, je ja, ja den, dennengeurspray. dennengeurspray. Je hebt, hebt spray die je op je auto kunt spuiten... <laughs> ja. Dat je, dat je dan ziet het eruit, en rij je met je SUV. Ja, wat door de stad. is daar tegen eigenlijk? Dat is toch de representatie van een, van een verhaal. wat we met bepaalde symbolen steeds weer uh, ja, oplepelen. Uh, en in feite leven we. Nou ja, uh, die, die Dennis dennenspray, daar kunnen we een beetje uh, die bunking over doen. En ik heb ze zelf ook niet. Maar uh, het werkt bij mensen de suggestie. Uh, het representeert een, een gevoel wat bij, bij die kerst hoort. En dat verwijst naar, naar sneeuw onder andere. Uh -huh. naar echte sneeuw. Alleen komt hij in de fantasie, uh, verschijnt hij. Ja, het is een illusie. Het is een illusie die gecreëerd wordt. Uh, maar door Maar nou dat lijkt me nou juist een ontgronding. Dat je niet meer het echte contact hebt. Dat, nou ja, er, maar, zijn ook, er zijn ook uh, uh, speciaal voor de gemakstuinier uh, is er de Easy Bowl. Ja, ja, oh ja, dat is een, een ja. bol die, uh, die je kan, kan planten zeg maar, ja. zonder dat je daar groen bij nodig hebt. Ja, ja dat, dat, dat, dat is verbijsterend. Ja, dat dat vertelden mensen. En dat, dat, dat, dat, waren, dat waren dus mensen van, uit Thijscentrum zelf die daar zeer uh, sceptisch tegenover stonden. Mensen die met, die, die met een konifeers van 600, 700 euro de deur uitgaan, uh, die rijden ze weg die wel eens in één keer neer kunnen zetten meer dan 50% van mensen die een tuin bezitten... staan vijandig tegenover de tuinieren. Die, die willen die tuin dus gebruiken als, als erf. Hè? Dus die verstenen hem. Uh, mm -hmm. ja, dat is een tendens die gaande is. Maar dan wat lijkt ja, de... het alsof natuur een decor aan het worden is. Ja, en voor een deel is dat zeker Theater. zo. Ja. Klopt. Ja. Ja, klopt. Dus het is een mooi plaatje. Maar als je uh, wat Koert zegt, dat we er echt in leven... dan denk ik aan, ja, maar dan moet je ook strijden met de elementen. En dan zou je ook hmm. bij van bespreken dan zou er ook je gejaagd kunnen worden door dieren. Ja, hele... en dan vervolg ik welke implementen strijden we mee. Dat zijn dus uh, eigenlijk veel technologieën... die ontzettend hard zich ontwikkelen in ons bestaan... waar we ook een, soms een hele enorme vertrouwdheid mee hebben... maar soms ook een grote vervreemdheid mee hebben. En daar speelt zich een heel ander soort strijd of gevecht af... waar ik ook een, een typisch klassieke natuurlijke strijd... En dat is de die... survivor of the fittest? Nou, dat speelt de daar Van degene ook, die daar het ja. best aan het hand stond. Wat ik vind <laughs> interessant, jij noemde het financiële systeem. En dat denk ja. ik van, ja, we hebben iets gecreëerd ooit met geld. Zullen we maar zeggen, maar dat is een eigen leven gaan leiden. Ja, en dat is ja, nu zeker. gigantisch ontploft, hè. Het uh, is sy systemisch maken van dingen. Maar jij vergelijkt dat met een natuurlijk gegeven. We, we, we, de, we, nou, eigenlijk ik wat het ik... Net. Ja, dat, dat gaat misschien een beetje snel. Maar eigenlijk wat ik beweer <hijks> is dat met iedere technologie die wij als mensen ontwikkelen. Mm -hmm. Wij ontwikkelen traditioneel technologie om de natuur naar onze hand te zetten. Hè. Zodra je een dak boven je hoofd hebt, dan ben je beschermd tegen de elementen van natuur. Alleen terwijl wij dat doen, veroorzaken wij een volgende natuur. Dat is die next nature. Dat zit in dat technologische. Uh, dus we, we denken de strijd met de natuur te winnen. Ja. Maar we, we eigenlijk verleggen we het strijdveld naar die... Technologische omgeving waarin die technologie weer net zo ja wild en onvoorspelbaar kan zijn als ja, En altijd. Die, zoek, die zoeken, we misschien ook in zekere zin. Hè? Dat die, die denk wildheid, ik ook. Ja. Uh, Dat is toch een verlangen uh, wat, wat, wat erin zit uh, bij, bij ons mensen. Ja, ik, ik, een, een, een voorbeeld: uh, jij noemt dan het, uh, het financieel economisch systeem, maar een echte nek, next nature dat is in de begin 20 e eeuw, dat waren de grote metropolen die opkwamen, de urban jungles, uh, mm -hmm, mm. waar je dus ook gedrag kreeg van mensen dat ja. Vergelijkbaar is met wat jagenverzamelaars deden Zeker, ja. in, de, in de wildernis. Uh, ja. hè? Maar het, het zijn twee typen van wildernis waar mensen zich dan toch ook wel... Uh... Maar jij pleit in je boek, ja. want je zei Koert, je bent een romanticus, maar jij volgens mij ook. Want je wil eigenlijk dat we weer tuinen in de stad krijgen waar uh, productieveldjes uh, zijn. voor zie... aardappelen en dan komen we toch weer bij het tuincentrum, ja. Maar daar moet je de stekjes halen, nee. toch? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, die kun je gewoon bij de buren. Dat, uh, ik heb, ik, ja, nee, ik maar heb... even over dat plan. Ja. Is dat een realistisch plan om dat binnen een stad te doen? Dat kan je toch nou, vijf denk, mensen in de straat kunnen daarvan eten, maar niet in de hele het is straat. Geen, het is geen realistisch plan in die zin dat de voedselproductie van de stad daardoor uh, geheel uh, gedekt kan, uh, kan worden... Maar het feit dat de aanvoerlijnen steeds duurder gaan worden en dat de productie toch dichter bij de stad terug zal moeten komen, betekent dat we die kant op moeten. In, in Detroit, daar is de hele binnenstad leeg. Hè, die is leeg. Er wonen, wonen industriearbeiders die niks meer hebben. Er zijn een paar fastfoodtents. Dat is alles. Er zijn geen winkels meer. Die moeten hun eigen voedsel verbouwen en die gaan geiten houden. Op die verlaten autofabrieken. Op, in die verlaten panden. Waar dan vervolgens een gevecht ontstaat. Uh, van mag je daar wel uh, tuineren? Nee, dat mag niet, want dan ben je geen klant meer van die fastfood. Uh. Maar zie je, voor zie je zoiets ook in Nederland? Dat we denken. Nou, gezien deze crisis op, gaan we misschien. Op het ogenblik zie je een flirt met de gedachte. Uh, uh, dat het, het land dichter naar de stad uh, moet komen. De, de streekproducten zijn enorm in. Het is de vraag hoe, hoe, hoe, uh, uh, hoe, hoe lang het zal gaan duren. Maar uh, als je dus de be becijferingen mag geloven. wordt het gewoon een bittere noodzaak over een tijdje. dat we uh, de voedsel, het voedsel niet meer uit Ethiopië halen. Maar dat het toch, uh, Omdat het bent. gewoon te duur is. Omdat het te duur gaat worden, ja. En misschien is dan een leuk bijeffect dat het ook helemaal uh, niet zo'n vervelende bezigheid is uh, om je eigen voedsel te moeten vermouwen. Maar hoeveel procent van, van de Nederlanders tuiniert? Heeft een volkstuin? Of, uh... dat, dat heb ik niet paraat. Uh, die volkstuinen, dat wordt steeds minder. Dat zijn er maar heel veel. Ja, rekenen. ik zie ze bij mij de buurt verdwijnen. Dat zijn de echte tuiniers, hè? De, de volkstuiners. Uh... Waar ik ook nog wel benieuwd ja. naar ben, is hoe je heel dan kort, denkt over. Ja, goed, want we lopen naar het eind. Oké, over, ja. okay, over de, de, de hele troepen mensen. die achter hun computer dan zo'n spelletje Farmville spelen. Oh, ken je ja. dat? Ja, die zitten dus ja, op de computer. In een ja. sociaal netwerk zitten ze te ja? doen alsof ze boer zijn. Ja, <laughs> ja, ja. net zoals je vroeger uh, dat, dat spel met bouwen had en zo. Ja, dus, ja zoiets. En dan moet je dus gewassen laten groeien, je moet de koeien melken. Dat moet je allemaal doen, kost ontzettend ja. veel tijd... en je doet het achter een beeldscherm. <laughs> ja, dat heeft voor mij maar word je er vrouwelijk dan. van... Ik, ik niet. Niet. Nee. Nee, nee, nee, dat heeft voor mij niks mee te maken. Dat is gewoon een spel. Dat kan natuurlijk leuk zijn, hè? ja. Nou, ik vroeg me af omdat het ook een soort maar, ja, uh, intuïtie voedt van boeren okay. alleen op een hele abstracte ja. manier. Maar goed is, is deze crisis waarin we nu zitten, is dat een, uh, uh, voor jou eigenlijk een opening naar een nieuwe tijd die uh, beter zou kunnen zijn? Voor mij? Ja. Heel kort, Kurt. Nou, ik goed. ben, ja, ik, uh, uh, Of, uh, uh, Jan-Hendrik. Ja, ja, uh, nou, ik, ik hoop dat, inderdaad dat, er, dat, dat het, kans, het kansen biedt die gepakt worden wat dat betreft. Okay. Ja. Dank je. Tot zover, uh, Pavlov uh, uh, Na zeven uh, uur is uh, um, uh, langs de lijnen weer en wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. NTR Informatie, educatie en cultuur.